Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Patiënten met een hartinfarct of hartfalen zijn onterecht in quarantaine gezet... omdat huisartsen dachten dat ze corona hadden. Symptomen van een hartinfarct, zoals benauwdheid, lijken op corona. En dat levert soms verwarring op, schrijft RTL Nieuws... na gesprekken met cardiologen, huisartsen en patiënten. De cardiologen zeggen dat door verkeerde inschattingen... levensgevaarlijke situaties zijn ontstaan. Patiënten met hartklachten moeten binnen vier uur worden geholpen. Dat is niet altijd gebeurd met een hartstilstand tot gevolg. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie erkent dat er fouten zijn gemaakt. De Japanse keizer Naohito heeft bij de herdenking van de aankondiging van de capitulatie van Japan Upan, gezegd... dat hij diepe vroeging heeft over het oorlogsverleden van zijn land. Vandaag is het 75 jaar geleden dat met de Japanse capitulatie een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Ik hoop oprecht dat de verwoestingen van oorlog nooit meer zullen plaatsvinden, zei Naruhito bij een herdenkingsceremonie. Premier Abe sprak vandaag ook bij die ceremonie. Hij zei dat hij er alles aan doet om in de toekomst een nieuwe oorlog te voorkomen. In Nieuw-Zeeland zijn opnieuw zeven coronabesmettingen gemeld. Volgens de gezondheidsautoriteiten behoren zes van de zeven gevallen tot een cluster van besmettingen. Eerder deze week werden in de grootste stad, Auckland, na ruim 100 dagen coronavrij, vier nieuwe besmettingen ontdekt. Inmiddels is het totaal aantal besmettingen in Nieuw-Zeeland opgelopen naar 56 deze week. Gisteren kondigde premier Ardern aan dat de lockdown in Auckland met 12 dagen is verlengd. Het weer in het noorden van het land valt een bui, op andere plaatsen vaker zon. In de loop van de middag kans op stevige regen- en onweersbuien en het wordt 23 tot 28 graden. Er staat weinig wind en het is behoorlijk klam. Ook morgen broeierig zomerweer en kans op stevige buien. Daarna koelt het wat af. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Het is zaterdag 15 augustus en dit is weer Goedemorgen Zandvoort. U hoorde net Ria Valk met Zandvoort, Ole Santé. Nou, Zandvoort is oké. Okay. Goedemorgen. We beginnen zo meteen met uh, het eerste uur en daar gaan wij praten met Cor Haagsman. Even de microfoon een beetje dichterbij halen, want die was iets te ver weg. Daarna praten we met Hans Rijmers uh, over het opstarten van de jazz in Zandvoort. En dan praten we met Koen Oosterom over een fietstocht in de Duinen. Uh, de muziek die u net hoorde, die is uh, door Draaier bedacht. Want hij is degene die de muziek heeft samengesteld deze week. De techniek is ook in handen van Draaier, Die zit aan de knoppen. De redactie deze week was in handen van Gert van Kuik. En mijn naam is Irene de Jager. Het tweede uur. Dan praten we even met de burgemeester, meneer David Molenburg. En daarna praten we met Niels Priester van Mango. En we eindigen met Gerard Scholten, onze boswachter, om te praten over hoe de dieren het nou gaan hebben. Of, hoe die, of dat ze er last van hebben van deze hitte. Maar goed, we beginnen met Kort Haagsman over het bloedprikken in Zandvoort. En uh, dat was in het pluspunt, meneer Haagsman. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat ik u aan de telefoon ja. heb. Ja, oké, okay. graag gedaan in ieder geval. Ja, nou ja, dat was wel een hoop commotie toen uh, in één keer niet meer geprikt kon worden bij het pluspunt. Ja, dat, uh, dat vond ik ook. Daardoor uh, ben ik die actie gestart. En dit heb ik de vorige keer al duidelijk gemaakt. Uh, het is natuurlijk te gek geworden dat je uit uh, zo'n geme grote gemeenschap Noord dat je zo'n voorziening zomaar weghaalt, zonder ja. dat er uh, enig overleg is geweest. Ja. En daar heb ik moeite mee. Ja. ja. Nou ja, u heeft er niet alleen moeite mee, maar u heeft gewoon uh, actie ondernomen en u bent aan de slag gegaan. Ja, want het, zo werkt het dan eenmaal. Als je één uh, keer maar afwacht, dan gebeurt er niks. Dus je moet altijd uh, meteen aan de slag uh, om het eventjes warm te houden, het geheel. Ja, en dat heeft resultaten gegeven? Ja, het resultaat is nu, wat ik dus nu begrepen heb, uh, dat de heer Van Haafden, onze wethouder, die uh, heeft een, uh, een toezegging gedaan en het is ook door de volgens de, mij, in de raad gekomen, dat uh, in ieder geval op vrijdag morgen, of nee, op vrijdag, ik moet zeggen op vrijdag, want ik weet niet precies welke tijden dat allemaal zijn, maar op vrijdag dat dan weer in plusprieken in pluspunt doorgaat. Ja. Ja. En, en dat, dat is ook al bevestigd door, uh, door de organisatie die dat uh, bloedprikken doet? Nou, dat, uh, dat heb ik er nog niet zo uitbegrepen. Ik heb het uh, stukje er stond, uh, er toegestuurd en dat was de gemeente. Uh, en dat deze uh, actie dus door hun uh, uitgezet is en dat het, uh, ja, het zou voor elkaar komen, dus is helemaal en dat het doorgaat. Ja. U, u heeft nog steeds geen contact gekregen met uh, uh, de, de, de bloedsprikkers, als ik het zo mag zeggen? Nou ja, ik heb ze dus uh, ver, verschillende keren aangeschreven, want zo werkt het tegenwoordig in ons digitale tijdperk. Ja. Uh, en daarna, uh, ik, ik heb nog steeds geen gehoor en gehoor. En toen heb ik gebeld en toen bleek dat ik bij het verkeerde mailadres adres nu heb ik een ander mailadres en Nou, daar, uh, om het, het verhaal kort te maken, daar heb ik, uh, die mevrouw heb ik dus uh, twee keer aan de telefoon gehad. En als laatste uh, belde ze mij op van, uh, nou, we zijn ermee bezig. En toen vertelde ik, nou, ik heb net gehoord van de gemeente dat het gewoon doorgaat. Dus ik neem aan dat het, uh, dat het gewoon geregeld is. Ja. En toen dacht ik, nou, dat, moeten we maar dan, uh, dat, dat zullen we dan wel zien, ze verder. Nou, dat was het einde. Oh. Nou, het is, is geen, uh, In ieder geval is het geen organisatie waar je goed mee kan communiceren. Dat wil ik even je duidelijk maken. Ja. ja dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel zandvoerters zijn in met name de oudere mensen die in Noord wonen, dat die buitengemeen verdrietig werden toen dat niet meer uh, kon dat, uh, dat prikken daar. En ja, volgens mij is de, de ruimte in Noord vele malen groter en ruimer dan in de Haltestraat. Hè? Want als het dan om corona gaat... of om ruimte en om uh, veiligheid... dan is denk ik de locatie in Noord veel beter... en veel ja. meer geschikt dan de Haltestraat. Mm -hmm. Maar ja, het ja, is jammer dat u geen contact heeft kunnen krijgen met... Het is Aantal, hè, die dat verzorgt. Uh, ja, het ja. Ja. Ja, is, is vreemd uh, en... Uh... Ik vind het ook wel überhaupt vreemd dat het dan via een secretaresse wordt... Uh, een, die als een soort woordvoerder is. Maar goed, ik, ik laat het daarbij. En, nee, ik, laat, ik moet zeggen, ik laat het er niet bij. Want het argument waarom zij dus naar de Haltestraat zijn gegaan... dus dat ze nooit het pluspunt hebben, uh, de hebben uh, verlaten... Ja. dat argument dat was dus dat het in het pluspunt niet veilig was. Dat betreft de anderhalve meter uh, verhaal en... Uh, en nu zijn we weer terug in, in, uh, in het pluspunt, dus waar, waar baseren ze dat verhaal op? Als het toen niet veilig is, en is het zeker nu in een wel veilig. Dus... Ja. Ik, ik zie het meer dat ze dus uh, uh, een vestiging in de Halterstraat hebben gemaakt, dit aantal, En dat heel zand goed naar de Halterstraat naar de moet komen, einde verhaal. Nou, en zo zit, er, zo zit ik niet in elkaar Nee. En, uh, ik, en voor vele mensen die in Noord wonen, is dat een, uh, een slechte zaak. Ja. ja, buiten het financiële gedeelte, want het lijkt mij dat uh, bij de bij het pluspunt uh, die faciliteit uh, financieel gezien misschien toch goedkoper is dan in een winkel in de Haltestraat. Maar daar heeft u hen niet over gesproken. Mm, nee, dat, kijk, dat, dat weet ik bijna wel zeker. Want het pluspunt is een uh, gesubsidieerd uh, verhaal. Laten we wel wezen. Ja. Dus uh, ja, zakelijk gezien denk ik, nou, ik wil me daar niet eens druk om maken. Ik denk wel dat, het, gewoon, dat ze daar veel meer geld kwijt zijn... ...dan dat ze het in het pluspunt dus uh, doen. Ja, uh, ja en ja, zij zeggen dan, ja, in de halve staat kun je dan altijd terecht. Nou ja, prima uh, dat je zo'n vestiging de wijf genomen... Maar dat neemt niet weg dat je die anderen moet laten staan. Zoals het al uh, misschien... Ik woon nu tien jaar en zo. Dat is tien jaar zit het er al. Dus dat moet je niet zomaar weghalen. Dat, uh, dat kennen ze dus niet en dat mag dus niet. En ik ga me sterk maken dat het gewoon... Zoals het verenigd is... Twee keer in de week in het pluspunt terugkomt. Ja. ja kijk, aantal is natuurlijk... Uh, ondanks dat het een medische organisatie is... is het volgens mij ook een uh, commerciële organisatie. Ja, ja zeker. Dus... Uh, wat dat betreft denk ik, van, uh, hoe, hoe dan? Ik bedoel, als ze het zouden uitleggen, dan, dan zou er ook misschien wat meer begrip kunnen bestaan over wat ja. hun reden is geweest om te gaan verhuizen naar de Halterstraat. Maar ja blijkbaar komt dat dus niet. Nou nee, ja, zij hebben natuurlijk geen enkele concurrentie, daar begint het mee. Ja. Uh, wat ik kan niet zeggen, nou we gaat naar een andere bloedprikker. Ja, maar er zijn toch wel andere organisaties die bloed kunnen prikken. Dat is toch niet de enige organisatie in deze omgeving? Of, of zie ik dat verkeerd? Nou, de, ik, heb, ik heb gehoord dat zij de enige zijn die dat doen in de regio. Uh, en dat we daar gewoon aan verbonden zijn. Ja, maar dan wordt het misschien uh, tijd dat er een andere organisatie ja, opstaat. Ja, ja. Dat zou misschien een wat gezondere situatie veroorzaken in deze. Dan kun dan je ook dat gaan afwegen dat ik hier wel of niet gaat. Ja. Precies. Maar in dit geval zijn zij de alleenheerser en zij bepalen wat er gebeurt. Ja. En, en dan komen ze korrigaarsen tegen en die vindt het helemaal niet leuk. En die gaat er wat in doen. Ja. En, en de wethouder, heeft hij niet wat meer informatie kunnen krijgen bij de organisatie, bij ATAL? Nee, ik heb van de wethouder een telefoontje gehad dat deze regeling, zoals we nu uh, reeds benoemd hebben, dat dat doorgaat. En dat hij, hij heeft het met Art al uh, besproken, vermoed ik. Dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Nee. Mijn, mijn doel is dus alleen maar, het moet weer terugkomen. En het is nu maar één keer. En de wethouder die zegt ook nou, over, nou, misschien tweede keer toch ook wel weer. Maar dat is mijn doel. En hoe, de, hoe, de, hoe ze het allemaal onderling regelen, Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo'n voorziening. Wij als... Uh, klanten willen gewoon daar... bij die winkel blijven. Een ja. leuke winkel, om het zo maar te zeggen. Ja, en, en handig voor de mensen in Noord... en de ouderen, met name de oudere mensen. die ja. hè, de, de, de ritten met de belbus... die zijn natuurlijk al wat beperkter... als dat ze waren. Hè? De, er is ja. daar behoorlijk in moeten snijden. Vanwege de corona en vanwege het aantal mensen wat er in die bus kan. Dus ja, ja dat, dat, het is en-en, plus-plus uh, negatief. Dus uh, ja. ik vind het heel fijn om te horen... dat u uh, zoveel uh, voor elkaar heeft kunnen krijgen met uw uh, actie. En ook uh, met uw uh, contact met de nieuwe wethouder in Zandvoort. Dus dat is heel fijn ja. uh, om te horen. Ja. Nou ja, uh, ik, we hopen dat het... Uh, zo blijft en dat er misschien nog wel wat meer tijd uh, komt bij het uh, pluspunt in Noord om uh, voor mensen bloed te gaan prikken. En uh, mochten er uh, nog veranderingen plaats gaan vinden of mochten er nog andere belangrijke dingen te melden zijn. Dan uh, horen wij graag van u en dan nemen we weer contact uh, met u op. Ja prima Irene, dankjewel. Goed zo. Uh, ik wil nogmaals alle... Uh, Ondertekenaar, mensen die ondertekend hebben en... Uh... Ja, hoeveel zijn het er geweest uiteindelijk? Uh, bijna 700. Nou. Ja. Ja. Dus het is toch wel behoorlijk... Uh... Dat is een pittig aantal handtekeningen ja. wat u ja. heeft verzameld. Ja. Zeker. Ja, en ik wil nogmaals iedereen bedanken dat ze dus, uh, daar ook volledig achter staan. Goed zo. Ja? Dank u wel. Ik wens u een heel fijn weekend. En uh, bij... Uh gaan luisteren naar uh, muziek en dat is van The Long Train Running. Dat is een uh, film volgens mij uit 1973. Is dat film? Nee, oké. Okay. Uh, het is uh, de Amerikaanse formatie The Doobie Brothers en uh, dit is afkomstig uit de album The Captain and Me, The Long Train Running. Schrijmers, goedemorgen. Dag mevrouw de Jager, goedemorgen. Goedemorgen, nou zeg maar Irene hoor. Jawel hè. Ja, vind ik, ik wel prettiger. Zeker, zeker. Ik goedemorgen. Heb... Ja, morgen. Lekker nummer was dit hè? Ja, dat, dat zei ik tegen ik kort. Ik daar, uh, daar zijn we op gegroeid hè. Dat ja. is, de, de, dit zijn de lijfnummers van de Grijze Plaag en daar horen wij ook. Onder. Ja, precies. Ja. <laughs> Make you feel at home. Ja, zeker. precies. Ja. Nou, het kan weer. Ja, wanneer iedereen zich uh, tot, uh, tot en met uh, 6 september uh, 10 uur uh, aan de regeltjes houdt, dan, ja. dan uh, hebben wij geen tweede golf en uh, dienovereenkomstige lockdown te verwachten. Ja. En dan kunnen wij uh, uh, twee concerten doen uh, op 6 september. Zeker, ja. En niet met de minste? Nee. Nee, nee, het was wel even een dingetje. Uh, we hadden oorspronkelijk wat anders bedacht. Maar ja, de een wil wel, de ander wil niet. Uh, de een durft het risico wel aan, de ander durft het risico niet aan. Ja, dat, dat, dat, daar moet iedereen uh, zijn eigen afweging maken. Verantwoordelijkheid, uh, kortom, uh, uh, voorzien alle clichés maar. Ja. Maar zo eenvoudig weg uh, is het toch. Ja. Dus met uh, Deborah Carter, uh, Jean-Louis van Dam, Mark Sendveld en Gunnar Graafmans... ...gaan we twee concerten doen. En dan in dit geval... Uh, uh, ...dan maar even zonder pauze. Omdat je dan dus geen twee kan maken. Want dan zijn het vier concertjes... ...wanneer je ja. twee wil doen. Uh, uh, voorpauze en na pauze. De tweede ook voorpauze en na pauze. Ja. Dus, dit, dus dit vinden de muziekanten uh, prima. Nou, dan hebben we uiteraard... ...wat meer gage wat we, wat we betalen. Maar dat, dat, dat, dat maakt allemaal niet uit. Prima. Uh, uh, de tevredenheid van onze klanten is... Uh, Verder het belangrijkste. Ja, jullie hebben heel veel vaste gasten. Hè. Dat zijn ontzettend ja. veel mensen uit de omgeving ook die steeds ja. komen naar de concerten. Uh, ja. Nou mogen er maximaal 50 bezoekers uh, per concert zijn. Dus per blok zijn er uh, maximaal 50 mensen. Uh, dat, dat kan, omdat als er, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die bij elkaar horen. Hè, uh, gezinnen of in ieder geval ja. uh, echtparen die komen. Of, of stellen die samenkomen. En die ja. kun je bij elkaar zetten. En dan moet je natuurlijk tussen die andere stoelen... moet je anderhalve meter uh, afstand uh, gaan bepalen. Ja. Was ja. dat een, een grote uh, puzzel die je moest no, doen? Nou, dat, dat... Nou ja... ach. Uh, uh, er zit altijd wel ergens een, een, een risicofactor en een lastigheid. Maar kijk, het eerste wat we hebben gedaan is dat er op het uh, podium gespeeld gaat worden. Ja. In plaats van in de zaal, want anders gaat het sowieso niet lukken. Uh, we hebben inmiddels uh, in de, in de, samen met Theo in de zaal 50 uh, stoelen neergezet. Nou, dus daar bleek uit dat we de 50 kunnen hebben. Maar, nou ja, net wat je zegt, er zijn natuurlijk een aantal van drie. Nou, die zetten we bij elkaar en een aantal... Er komt ook nog een familie van vijf. Hè? Eén familie, prima. Uh, kan ook bij elkaar. Dus dat, dat gaat allemaal wel, uh, dat gaat wel goed. En dan kan dat erin. Uh, dus ja, dat, dat eerste uh, concert uh, smiddags is, is vol. Heerlijk. Uh, uh, 47 mensen, inclusief uh, twee rolstoelen, hebben we de ruimte wel nodig. En wat we doen... Uh, kijk, de... Uh, uh, de is dicht en de keuken is dicht. Nou, dat de keuken dicht is, dat, dat is niet zo'n ramp. Nee. Dan, dan nou, kun je lekker ergens anders eten. Ook prima. Die garderobe is misschien wat lastiger. Maar we zetten wat extra stoelen neer... naast die tafels waar de mensen zitten. dan kan iedereen daar zelf... Uh, zijn jas uh, leggen of uh, whatever. Ja. Nee? Dat, wat een goed je, idee. Dan neem je dat gewoon even mee naar binnen. En dan heb je dat niet over je knieën liggen als... ...bij, een, bij een, uh, in een bioscoop of zo. Dat gaat hem ook allemaal niet worden. En dan is het... Uh, kijk, vandaar ook die, die 18 euro uh, entree. Daar zit dan ook één consumptie in. En die bar is ook dicht. Maar Theo kan natuurlijk wel uh, drankjes maken. En dat gaat hij dan in de zaal. Ja. En, en wanneer het zo is, maar dat kan ik nu nog niet zeggen... Dat moeten we dan overleggen wanneer, wanneer die muzikanten er zijn. Wanneer, wanneer, zijn er zijn misschien wel mensen bij die zeggen van... Ja, ja ik heb een, een drankje, maar ik wil er tussendoor ook nog wel één. Nou, dat kan. Maar dan moeten we even met de muzikanten overleggen... of die het vervelend vinden uh, terwijl ze spelen... dat er wat heen en weer gelopen wordt. Want in dit geval kunnen we de deuren tussen de zaal en de bar kunnen openhouden. Ja. Omdat we... Uh, uh, omdat er niemand anders is. Nou, dat kan, dat kan een, een, een voordeel zijn wanneer iemand zegt van, nou, ik wil er wel een drankje. Nou, ja. prima. Dan, dan, Geef je het van ja. tevoren op? Ja. En dan, ja, dan komen ze dat halverwege komen ja. ze het gewoon neerzetten bij je. Ja, ja, prima. Ja, dan, dan, dan een extra drankje bijvoorbeeld, hè? Ja. in plaats van degene die dan uh, bij, de, bij de entree in feite al betaald is. Ja, want bij de entreeprijs zit één drankje bij in, dus, nou. ja. Helemaal, uh, helemaal goed. Ja, zeker. zeker. Ja, nog even over uh, de muzikanten. Uh, ja. Jij zegt, van, nou, de ene wil wel komen optreden en de ander niet. Is het zo dat uh, Deborah Carter deze mensen zelf heeft uitgekozen om haar te begeleiden? Of hebben jullie een aantal mensen gevraagd en zijn deze eruit gekomen... die toegezegd hebben om te komen spelen? Nee, die hebben zij, die hebben zij zelf gedaan. Ja. Ja, dus in overleg met Jean-Louis van Damme, hè, die dan programmeert... ...die heeft dat verder geregeld met Deborah Carter... ...en met haar overlegd van nou, wat, wat zullen we doen? Dus zij heeft gezegd, nou, ik wil dan met Mark Zandveld en uh, Gunnar Graafmans spelen... ...en die vinden het ook prima. Want kijk, het gaat er natuurlijk ook om... ...je moet ook de, de overeenkomst maken ten aanzien van de gage. Ja. Huh? Ja, zo werkt dat nou een keer. Dus die vinden het helemaal prima... ...dat ze twee keer, uh, twee keer anderhalf uur spelen met, uh, met die pauze. En, en natuurlijk, daar zorgen wij wel voor een hapje uh, eten voor de muzikanten. Ja. Ja. Zelf, uh, ja. We sturen ze niet het dorp in om een uh, om een spakje. pizza te halen. Nee, ja. <laughs> nee. ja, ja, ja, ja. Nou zeg je dat nee, het eerste wel. concert is uitverkocht en het, uh, de het tweede concert... Nee, nog niet. Daar nog hebben niet. we nog uh, pakweg uh, rond de vijf, zesendertig uh, plekjes uh, hebben we daar nog voor. Oké, okay, nou en dat duurt, dat is van zeven tot half negen? Dat is de tweede, ja. ja. nou, ja. voor mensen die zeggen van tevoren wij eten thuis en uh, we, we zorgen dat we ja? om zeven uur daar zijn... is dit natuurlijk een ideaal uh, tijdstip ja. Ja. om naar een concert te gaan. Absoluut, absoluut, absoluut. Kijk, en, en hoe het dan... Uh, in, in oktober gaat, want wij hadden oorspronkelijk in oktober Edwin Rutte gepland, oh, ja. Hè, die dan uh, uh, in even kijken, uh, januari februari maart hebben we het laatste concert gehad in april zou uh, uh, uh, Edwin Rutte komen. Was, nou, was uh, Joke Bruis het laatste concert? Ja Joke Bruis was het laatste concert, ja oh, klopt ja. en uh, daarna zou in april Edwin Rutte komen ja, toen brak uh, de, de, de, de ellende uit. Dus dat is niet doorgegaan. Dus die hadden we nu bedacht, oorspronkelijk voor 6 september, hè, om daar dan weer mee te beginnen. Ja. Nou, dat ging niet lukken omdat hij andere dingen te doen had. Want toen wisten we natuurlijk helemaal nog niet hoe dat allemaal uit zou pakken. Nou, dus hebben we bedacht van, nou, dat komt dan in oktober, maar dat gaat niet lukken. Hij durft dat niet aan. Nou... Dat is wat ik bedoel met de eigen verantwoordelijkheid van de muzikanten. Ja. Dus we zijn nu bezig om dan voor oktober uh, een ander mooi concert uh, te maken. En dan waarschijnlijk weer op dezezelfde manier uh, als wat je nu gedaan ja, hebt. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja, dat, dat, als, dat, als dat zo is, dan is dat zo. Ja. Kijk, we zijn natuurlijk aan het sparen voor ons 20-jarig uh, uh, jubileum. Over ja. een poosje. Nou, dat... dat uh, uh, nu hebben we wat van wat we gespaard hebben, dat buffertje, eh, om dat te vieren met wat bijzondere dingen. Ja, daar gebruiken we nu wat van om de gaasjes voor de muzikanten uh, te betalen. Ja. Eh, omdat we nu iets meer moeten doen. Ja, dan, dan, dan vind ik dat toch leuker dan te zeggen van... Ja, nou, we stoppen met alle concerten totdat de hele ja. corona voorbij is. En, uh, nee, dat is onzin. Uh, ik bedoel, het is veel te leuk die, uh, die zondagmiddagen... Ja, nou, dan vieren we dat jubileum niet uh, wanneer we twintig jaar bestaan. Maar wanneer we 21 of 22 jaar bestaan. Ja, ja god, uh, lekker belangrijk. De, de, nee, duidelijk is dat voor jullie de muziek... en, en de, ja. de belevenis van het uh, genieten van de muziek belangrijker is... Duur, dan de pot volmaken en uh, een, een, een spaarpotje ja, hebben. Zeker, zeker, nee. zeker. Ik bedoel, als het zo is, dan is het mooi. Maar het is geen heilig moeten. Ik bedoel... Uh, het is, het is, uh, we verdienen er geen geld mee. We hoeven er niet van te eten. Nee. Hè? Maar, maar het moet wel het moet kwalitatief goed zijn. Daar gaat het om. Ja. Even, even voor, uh, voor de mensen die luisteren. Uh, wat, wat is normaal het aantal mensen wat je binnen hebt, zeg maar? Hè? volbetalende mensen per concert? Nou, dan. dan, dan uh, uh, nou, de laatste concerten. Was het, het is dan nooit zo vol geweest dan met dat laatste jaar. zeg maar. Ja. He, dus dat zat op... Uh, kijk, we hebben een paar keer bordjes op moeten hangen van vol. Ja, we hebben 140 man. Wat een luxe, hè? Wat een weelde. Ja. Ja, ja, precies. Nou, dus daar bouw je Buffertje mee op. Nou, wat we daarmee hebben opgebouwd, dat kunnen we nu gebruiken. He, omdat we nu maximaal 100 kunnen hebben maar we gaan de, de, de muzikanten nu uh, meer betalen... omdat ze nu twee volledige concerten geven in plaats van één. Ja, ja maar dat is toch prima? Ik ja. bedoel, daar gaat het om. Uh, ja. Uiteindelijk gaat het erom... en we krijgen, Godzijdank, nog, uh, nog wat subsidie van de gemeente hebben we gekregen. Ja. En, en we hopen dat we dat volgend jaar weer krijgen. Ja. En, en dat soort dingen, ja, dat helpt ons dan, dan prima de brug over... Om dit, uh, uh, nou ja, pak weg. We, we beginnen nu aan het 19e seizoen. Uh, dus m, ja, nou ja, laten we maar. Het is een beetje ambitieus, maar. Boah, 19 erbij, zou wel aardig zijn. Ja, toch? Zo is ja. dat. Ja. Nou, even voor de mensen die uh, nu heel enthousiast geworden zijn over wat er gaat gebeuren met Deborah Carter, Jean-Louis van Dam, Mark Zandveld en Gunnar Graafmans. Uh, zij kunnen via de website. Kunnen ja. ze zich inschrijven voor het tweede concert. En dat is vanaf 7 uur tot half negen. Geef ja. nog even het adres Hans. Waar ze zich kunnen inschrijven. Naar de, naar de site uh, www.jessezandvoort.nl En dan op de knop drukken. Waarop staat reserveren. Uh, en dan kom je vanzelf. Uh, op de enige mogelijkheid om te reserveren. Van 7 tot half negen. Want die andere knop. Van half vier, nee, die, die is inmiddels geblokkeerd. Ja. Dus, dat, dus dat wijst zich vanzelf. Ja. En dan is het ook zo dat wanneer je voor twee reserveert, gaan we ervan uit dat die dan tot een huishouden behoren. Juist. En wanneer je dan zegt van ja, maar ik ga ook reserveren voor vrienden, is dat prima. Maar dan moet je twee keer reserveren. Ja, aparte reservering maken. Helemaal ja, want dat, en dat hebben mensen ook met het eerste concert gedaan hoor, dat is prima. Ja. En, en, en je kan er nog opmerkingen bij zetten van ja, de volgende reservering. ...is voor die en die... ...en we willen graag bij elkaar zitten. Ja. Nou prima, want we gaan alle stoelen nummeren... ...en, en uh, uh, daar worden de, na de namen aangehangen... ...en bij de entree van de zaal hangt dan een lijst... ...waarop staat... Waar je zit. ...wie zit op welk nummer. Nou. Dan, dan, dan heb ik ook geen discussies... Nee. ...dat mensen door elkaar gaan lopen van... ...ja maar ik wil naast die en ik wil naast die. Nee, nee ja. Nou, prima, maar valt niet te kiezen, dat niet. hebben jullie al gedaan. Wat zeg je? Er valt niet te kiezen, dat hebben jullie al gedaan. Met reden. Ja, ja precies. Om, om, om Juist om, om die, die misverstanden te voorkomen. Ja. Ik, wil, ik heb Godzijdank nog geen uh, opmerkingen gezien van... het maakt me niet uit waar ik zit, maar ik wil niet naast die zien. <laughs> Die heb ik nog niet gezien. Nee, dat, dat zal ook nee. wel loslopen. Want het zijn gewoon allemaal ja. muziekliefhebbers. En uh, die kunnen best bij elkaar zitten. Tenminste op afstand van anderhalve me meter. Dat is weer een uitdaging. Ja. Zo is dat. Oké, okay, prima. Nou, uh, ik nodig iedereen uh, bij deze van harte uit... om uh, zich te melden bij de website van Zandvoort, uh, Jazz in Zandvoort. En te kijken of dat ze ja. nog naar dat concert toe kunnen. Want ik denk dat het weer bijzonder gaat worden zoals altijd. Ja, absoluut. Goed. Ja, zeker, zeker. Wij kijken de mensen alle heel erg naar uit. Zeker. Ja. Dank je wel, Hans. Voor deze toelichting ja, weer. En uh, wij spreken elkaar uh, vast heel snel. Twijfel ik niet aan. Goed zo. Dank Bedankt. En een goed weekend. Hetzelfde. Goed, we gaan luisteren naar muziek. de Topstars met de sneltrein naar Zandvoort. En even gezegd over dit liedje. Dat liedje is een makeover van Met de trein naar Oostende... uit de tv-serie tv Spring. En dat is herschreven in een Nederlandse versie voor Topstars. En is eveneens geproduceerd door Studio 100. Wel bekend van Kabouter Plop, K3 en heel veel andere karakters... Recentelijk nam Studio 100 de karakters Maya erbij. Heidi, Wiki de Viking en Lassie en Pipi Lanko's over van een Duits bedrijf. Maar goed, we gaan nu luisteren naar de topstars met de sneltrein naar Zandvoort.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 dat heeft zij me toen geleerd? Dat ik niet zo weg zou pijnen. Als ik me maar had ingesmeerd, met een snelgewijde zandvoort. Want daar woont mijn hart te diep. Als je de klank van het Ze uit de zee. Ze kenden alles van de vier. Vakantie liep ten einde en ze kon niet met me mee, maar nu zit ik alle weken in de snelheid. Sneltrein naar Zandvoort en daarna met de fiets de duinen in. We hebben aan de telefoon Koen van Oostrom. Hij is uh, boswachter bij PWN. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat ik u aan de telefoon uh, heb. Uh, ja, fietsen in de duinen... Dat... Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is dan de zogenaamde oorlogsexcursie excursie in de Kennenbeduinen. En die doe ik al, nou, ik denk al dat de eerste zo'n beetje twintig jaar geleden was. En uh, die blijkt steeds populair te worden, want uh, hij is altijd sowieso uh, vol met een aantal deelnemers. En vooral dit jaar, omdat we natuurlijk in het kader van 25 jaar beveiligd zitten, zijn er een aantal extra excursies ingelast. En zodoende heb ik zo meteen om 1 uur weer zo'n excursie. Ja. En, en wat betekent die excursie? Ja, je gaat op de fiets en je gaat de duinen in, maar waar focust u op? Uh, nou, er zijn ook uh, nog verschillende elementen uit de, uit de nog steeds aanwezig in de duinen. En uiteraard er zijn er sowieso een aantal bunkers in de zee leed. Maar wat bijzonder is in het duingebied Kraansvlakte, ten Oosten van Zandvoort is nog een zogenaamde Walskurpersperre, oftewel een doorraanpost. En er zijn er ook, in de er honderden van geweest, uh, sowieso alleen al in Nederland. We dus laat staan in Europa, uh, maar hier. Maar staat... en, we, en nog even, want u gaat heel ja. snel. Oh. Dat zijn bunkers. Nee, het zijn, ja, het zijn wel uh, bouwwerken van beton, maar het is uh, onze Hollands heet het een doorlaatspost, een doorlaatspost, En in de Duitse legentaal worden deze bouwwerken walskuppersperris genoemd. Aha. En dat zijn twee betonblokken die dus in de Oorlogstijd gewoon een belangrijk strategisch weg konden afsluiten door de Duitsers, zodat er niemand erheen kon. Ja. En daar zijn er, zoals ik al zei, honderden van geweest. wel ieder wel duizenden over heel Europa. Maar er zijn hier in zuid zijn er nog twee van over. En één staat in de Herenduinen bij Amuiden ja. En de andere staat in het gebied Kraansvlak ten Oosten van Zandvoort. Aha. En daar ga ik dan zometeen als eerste bezieswaardigheid met mijn excursieleden heen. Ja. En dan zijn er uiteraard ook nog de, de hooglanders die u tegenkomt onderweg, denk ik? Dat zou zomaar kunnen. Ik heb er al een paar gezien vanmorgen. Hooglanders hebben we, we hebben koninkpaarden, we hebben nog schapen, we hebben zelfs jetlandponies. Aha, en, en hoe gaat dat nou met die, met die uh, hooglanders en, en die paarden in deze hitte? Merken jullie daarvan uh, dat ze zich anders gaan gedragen nu? Nee, helemaal niet. Ze zijn sowieso wel een stuk rustiger natuurlijk, maar ze hebben voldoende verkoeling bij de diverse meren bij ons in de duinen. Dus daarmee daar hebben ze eigenlijk ook geen last van. En de droogte? Want als, ik weet dat er normaal wel plekken zijn waar ze zeg maar kunnen waden. Maar uh, is er voldoende water in de duinen nog voor die beesten? Ja, absoluut. absoluut. En is dat... Uh, uh, water, zeg maar, wat, wat uh, door jullie wordt toegevoegd? Of zijn dat gewoon meertjes of vennetjes waar, waar water blijft staan? Nee, nou ja, dat laatste inderdaad. dat zijn gewoon meren die zijn ooit gegraven. Uh, vooral ten behoeve van de recreatie in de jaren 50, en het ontstaan van de Kermenduin als Nationaal Park. En uh, die meren, zoals Volgmeer, het Wet bij Koevlak, uh, de Oosterplas bij Samport-Zuid-Bloemendaal. En dat zijn gewoon gegraven meren. En uh, daar zit altijd ruim voldoende water in. Oké, okay, nou dat is in ieder geval voor de beesten heel prettig uh, natuurlijk. En, die, die hooglanders die hebben een behoorlijke vacht uh, om zich... Uh, is dat, valt die vacht uit of, of hoe, hoe, hoe gaat dat bij, uh, bij deze beesten? Ja, uiteraard, ze kennen net zoals andere beesten bij ons in Duitsland. Zoals de herten kennen natuurlijk een zomerkleed en een winterkleed. En in het voorjaar dan gaan ze ruizen, zoals het heet. Ja. Dan valt de wintervacht langzaam af en dan komt de zomervacht voor terug... En dan volgend jaar herhaalt ze dat weer zoals ieder jaar. Ja. Leuk is dat uh, andere dieren, met name de broedvogels... die maken dankbaar gebruik van die, van die uh, stukjes vacht die de beesten voor je verliezen. En daar gebruiken ze natuurlijk om een nest van te maken. Ja, wat een, wat een prachtige manier uh, om een nest te maken... met, uh, met deze wol van de, van de hooglanders onder andere. Ja. Ja, ja, dat is waar. Maar goed, u gaat op de fiets met, uh, ja. met de mensen. Uh, hoe groot is zo'n groep ongeveer van mensen... Die u meeneemt. Door uiteraard weer de coronacrisis zijn de aantal beperkt. Voorheen gingen er maximaal 15 tot 20 mee. En nu zijn dat er 10 tot 12 hooguit. uit. En dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de samenstelling. Hè? Want ik neem aan dat er ook wel gezinnen meegaan, die dan wat dichter bij elkaar kunnen blijven. En de andere mensen moeten wat meer afstand houden. Maar tot u moet er natuurlijk niet te veel afstand blijven, want anders kunt u het natuurlijk niet onder controle houden. Nee, maar ik moet zeggen, dat ik dat er, uh, ik heb een uh, stuk of drie gehad al de afgelopen maanden. Maar uh, ik vind dat de mensen zich keurig gedragen dat dat gaat, hoor. Ja, het zijn ook meestal natuurmensen hè, die met u meegaan. Dus die, uh, die ja, hebben oh, al respect ja, voor de natuur. Dus die zullen zich ook uh, als zodanig gedragen. Nee, hoor. Dat, uh, dat, nee, dat wat ik al zei. Deze mensen gedragen zich keurig, hoor. En ik uh, hoef maar één ding te zeggen van... Jongens, iets meer afstand, doen we meteen. Dus. Maar vaak is dat niet eens nodig. Dus. En bovendien, we zitten buiten. Ja, dan is het risico naar mij ook veel minder... Ja. Hoe, hoe vaak zijn deze cursussen? Of, of het is een, ja, wat is het? Een cursus? Of, hoe, hoe... Nee, het is geen cursus, het is een excursie. Excursie. Dus hoe vaak uh, is deze excursie uh, die door u gegeven wordt of meegedaan uh, uh, wordt? Even kijken, we zijn er tot en met december. Uit mijn hoofd nog, ik heb er zelf nog vijf. Mijn collega in het uh, Anderduin-gebied van het tournament heeft er ook nog een stuk of vijf, een, een stuk of tien nog. Ja. En dat... als mensen dat interessant vinden, kunnen ze zich altijd aanmelden via het, uh, de website van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ja, dat is pwn.nl, hè? Nee, dat is de website van ons eigen bedrijf, maar het Nationaal Park. Ja. Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dat is de organisatie die is, uh, hoe heet het, de, de, de, de, de zaak bestuurt voor het Nationaal Park. Ah, zo. Okay. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn de duingebieden van de natuurmonumenten, ruim de twee Midden Heerendaal en Duin-Kruijberg... Oh, ja. Dan, dan komt de Kennerduinen en Kraatsvlak. dat is in beheer bij PWN, dat is mijn werkgever. En dan hebben we nog in Zuidoost nog een klein stukje Middenduin en Landgoed Elswoud. En dat is weer van Ja. De en deze, de deze uh, excuus? Die... Ja, sorry. Ja? Gaat u deze die organisaties die uh, beheren met z'n drieën het Nationaal Park Zuid-Kennenland. Ah, zo. En dit, uh, deze vinden plaats in het weekend, neem ik aan. Ja, altijd in het weekend, altijd ja. op zaterdag. Want dan kunnen kinderen er ook uh, aan meedoen. Uh, het is vanaf ja, 12 jaar, heb ik begrepen. Ja. Ja, nou goed. Het is, uh, het is anderhalf uur fietsen, dus je moet ook wel uh, een... Uh... Nou, het is wel iets langer fietsen hoor. Ja, iets langer? Ja, ja ik, ik krijg op de excursie daar ik krijg altijd drie uur de tijd. Van 1 tot 4. Zo. En dan kan je zeggen, die, uh, moet ik ook, die benut ik ook volledig. Ja, oh, dan moet je een goede conditie hebben natuurlijk om dit uh, te kunnen doen. Ja, op een lekkere e-bike, dan zit het ook lekker op. Ja. Ja, dat is waar. Maar ja, dan moeten ze ook niet te hard gaan, want ik, ik, sommige e-bikes die, die volgens mij uh, vliegen die over de straat heen in plaats van, die zie ik uh, de brommers voorbij rijden soms, dus ik vind dat niet zo. Ja, die zijn tegenwoordig ook. De ja. standaard e-bike gaat tot 25 km per uur en daarna ondersteunt je niet meer. Ja. Maar je hebt inderdaad uh, tegenwoordig uh, e-bikes die gaan tot 60 km per uur, daar dus sta je even aan te kijken. Ja, ik vind het niet oké okay, hoor, eerlijk gezegd. Ik heb daar wel wat nee, moeite ja, ja, ja. mee. Het hele gedrang op is al aardig in het nieuws de laatste tijd. Ja. Dat het ook al vol druk wordt en daarmee ook heel onveilig. En dat, dat, dat, dat kan ik hier in en Duin ook zien hoor. Ja. Merkt u dat, uh, dat de animo, het animo minder is geweest tijdens de warmteperiode? Of uh, heeft dat geen invloed gehad op de aanmeldingen? Uh, nou ja, afgelopen week met Hitgolf uh, waren er gelukkig geen excursies. Dan, dat is natuurlijk geen pretje. Nee. Maar uh, nee, nee, ik heb hier de, de excursie hiervoor, die zaten al drie vol. Dus het, uh, het AIMO, dat, uh, dat blijft steeds groeien ook, inderdaad. Ja. Het lijkt alsof mensen steeds meer geïnteresseerd raken ook in de, uh, in de oorlogsgeschiedenis en het verleden van het duingebied. Ja. ja, en er is, er is genoeg te vertellen over uh, deze uh, plekken. Hè? Want er is natuurlijk een. Uh, nou ja, in Zandvoort weet ik dan de hele. De bunker, uh, het bunkergebied. Nou, daar is ook ja. uh, voldoende over te vertellen. En er zijn ook heel veel mensen die dat met veel enthousiaste, enthousiasme doen. Dus ja, nou. Uh, ik neem aan dat er vanaf voor deze excursie in ieder geval geen ruimte meer is. Om, uh, voor mensen om zich aan te melden. Nee, nee, nee. nee. Die is uh, gisteren gesloten, de inschrijving. Dus die zat ook vol. Ja. Nou, ja, dan. Dus, uh, nogmaals, als de mensen te graag mee willen voor de volgende keer. Bezoek even de website van het Nartjeslandpark Zuid-Kemerland en dan kun je daar onder de afdeling excursies kijken welke er nog open zijn. Of nog niet vol zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Goed, uh, ja? wij uh, gaan u heel veel succes uh, wensen met de excursie. En uh, mensen kunnen inderdaad naar uh, de website gaan en zich daar aanmelden voor volgende cursussen. Uh, oh, er is nog één ding wil ik ook nog even vertellen. Dat is ook leuk, ja, leuke zaakjes, maar ook boeiend, laat ik het zo zeggen. Voor mensen die dat interessant vinden, er is uh, sowieso tot en met december. in het bezoekerscentrum de Kennebenduinen, bij ingang Koevlak aan de Zeeweg. is er een permanente tentoonstelling over 70 jaar, 75 jaar sorry, bevrijding. Ah. Dat is, dat is het, mensen die dat uh, interessant vinden, is beslist een moeite waard. Ja, en er is ook een uh, groot parkeerterrein. Dus mensen kunnen daar naartoe komen met de ja. auto. Kan ook met de fiets, ja. uiteraard. Maar ook met de auto, want er is ja. ruime gelegenheid om daar te parkeren. Ja, Oké. Okay. Nou, dankjewel voor het gesprek. Ja, graag gedaan. En een heel fijn weekend nog. Dankjewel. Goed zo, tot ziens. Hai, hai. Dag. En wij gaan luisteren uh, bij de afsluiting nu voor het journaal van 12 uur naar Ria Valk zometeen, dat zal ik het zo over hebben. We hebben in het tweede uur zometeen... spreken we met de burgemeester David Molenburg... en daarna spreken we met Niels Priester van Strand Paviljoen Mango... en we eindigen met Gerard Scholten, onze boswachter... die wel wat kan vertellen over de dieren... en hoe zij zich met deze laatste periode in de hitte hebben kunnen handhaven. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Ria Valk... met pak toch eens de fiets. En dan zeg ik tot straks naar het nieuws. of the feet Zat die kun achter. is de fiets je hoeft alleen de trap te trappen. Ik ben toch nog even terug, uh, want ik heb nog even wat ruimte om een stukje van de agenda te doen. En ik wil eigenlijk ook nog even zeggen, dit nummer toch geen de fiets. Dat was uiteraard als aanvulling op het gesprek wat ik net had met Koen van Ooster om de boswachter. Dat is de B-kant van het plaatje wat we het eerste uh, draaiden bij Goedemorgen Zandvoort, namelijk Ria Valk Zandvoort, Ole Santé. En dan is pak de fiets dus de B-kant. Mag ik dit even terzijde? Leuke informatie even. Um, ik wilde nog even ook wat uh, net meneer uh, Oostrom, uh, van Oostrom moet ik zeggen, uh, uh, vertelde. Er is dus uh, een excursie en dat is dus duinen vertellen oorlogsverhalen. Dat is dan weer een ander verhaal. Um, dat is elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag... tot en met 1 april 2021. Van 10 tot 5. Het is uh, gratis toegang bezoekerscentrum Kennemerduin. En dat is dan, uh, ik zal het even voorlezen wat er staat. De duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland... vormen tijdens de Tweede Wereldoorlog... het dramatische toneel van de bouw van een omvangrijke verdedigingslinie... de Atlantikwal. Veel sporen in deze verdedigingslinie, die de Duitse bezetter bouwde langs de hele West-Europese kust, zijn nog aanwezig in het Duinlandschap. En nog steeds vertellen de sporen van de indrukwekkende verhalen van toen. Uh, vertellen de sporen het verhaal van toen. De tentoonstelling Duinen vertellen oorlogsverhalen... neemt je mee aan de hand van vijf personages... die hun verhaal vertellen over de Tweede Wereldoorlog in dit gebied. Wat nu bekend staat als het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Goed. Dit uh, even nog ter aanvulling. En dan uh, is er van 8 tot en met 30 augustus... Uh, lopen de Daansprang van Plogsack... Uh, die loopt in 23 etappes de Nederlandse kust af om deze schoon te maken. Van Den Helder tot Katzand. Op 14 en 15 augustus is hij in Zandvoort... en verschillende nationale, regionale en lokale partijen... steunen inmiddels dit mooie initiatief. En wij hopen dat iedereen wil meelopen en wil helpen... met de clean-up van deze strandactie. En uiteraard is iedereen dan welkom om mee te lopen... Uh, je kunt meer informatie vinden op www.plogsac.com events. Goed, nou. Tot zover uh, dit onderwerp. Dan hebben we yoga in het pluspunt. En dat is, uh, nou, het zijn allemaal hele ingewikkelde moeilijke woorden, critical Alignment en medicatie bij Critical Alignment Yoga. En het accent ligt op alignment van het lichaam. En de les combineert Kai of C -A -Y met Hatha Yoga en meditatie. En de docent is Alexandra Dremons. En je kunt je aanmelden bij de Bali of de website van Pluspunt. En het is van vrijdag 4 september tot en met 18 december van half negen tot kwart voor tien... En 15 keer kost 172 euro. En het is op de locatie van het pluspunt in Zandvoort-Noord. We laten het hierbij en we spreken u straks tot na het nieuws. Dag. Sally Well, I rushed to the window and I looked outside, But I could hardly believe my eyes. It's a big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got a reason. Out of that is Been waiting for 24 years and the big limousine disappeared.